Zo, morgen zijn Anja, mijn vrouw en ik 36 jaar getrouwd. Bedankt. En um, ik doe dit even om, voor te, om even voor de mensen die nu uh, opgegroeid zijn met het tijdperk van het mobieltje: duidelijk te maken hoe het 36 jaar geleden was. Wij woonden in het harde onderzwollen, En um, wij hadden geen telefoon. En je ging telefoon aanvragen en dat duurde minstens een half jaar. Als ik nu wil, heb ik vandaag 100 telefoonnummers. Maar een half jaar wachten. En als we elkaar uh, moesten bereiken, Anja werkte in Kokkengen. Dus ze ging elke morgen half zeven op de trein naar Kokkengen toe, op school. En dan uh, konden ze... Uh, kon zij daarvandaan uh, bellen naar ouders, schoonouders. En uh, kon ik uit een telefooncel bellen, ook naar haar school. En ik weet dat we een keer afgesproken hadden. We hadden allebei een trein-OV. Uh, we ontmoeten elkaar bij de ingang van Hoog-Katerijnen in Utrecht. Ja, verschillende ingangen dus. En geen mobieltje. Dus dat lukt niet. Dus naar Aalsmeer bellen, onze ouders of schoonouders. Als Anja belt, zus en zo, ik sta daar en daar en hopen dat zij ook zo bellen naar Aalsmeer. Een keer wilden mensen komen naar ons en die hebben een telegram gestuurd. Ja, we kunnen niet komen. Telegram besteld. 36 jaar nog maar geleden, helemaal niks. Nou, en um, even later, um, uh, hadden we een auto weer, toen we trouwden... hebben we meteen een auto verkocht, hadden we geen geld meer voor natuurlijk. En daarna moest ik alweer een auto kopen. Dus uh, een of andere oude barrel gekocht. Zastasus, Zastava was dat, ja, verschrikkelijk. Maar ja, goed, hij deed het. En uh, dan uh, leefde je van de routebeschrijvingen die mensen gaven. Als ik moest spreken in Delfzijl, dan uh, kreeg je van tevoren een brief. Zo en zo moet u rijden. Denk erom, er zijn wegwerkzaamheden hier en daar en daar, dus en zo. En oké, okay. en ik heb ze allemaal nog bewaard. Ik vind het zo leuk. Gewoon nostalgie. Ik doe ze niet weg. Hele map vol. En, um, en dan had je ook op een gegeven moment, oh ja, en als je dan in een dorp kwam, of in een stad, zonder routebeschrijving, je hebt ze soms nog, een groot bord aan het ingang van een dorp of stad. En dan kon je kijken, u bent nu hier, als dat erop stond. En dan. Welke straat moet ik zijn? Ja, die en die en die. Waar is dat? H4. H4. Daar. Hoe moet ik rijden? Ongeveer zo, zo. Onthouden we het? Ik heb geen briefje bij me. <laughs> en later had je een, een, een stedenboek. Zo'n hele dikke. Heel dik. Dikker dan een bijbel. En hele kleine lettertjes. Dus de auto aan de kant. En dan, nou ja, zo ging dat dan. En zo je wegvinden... Uh, ...om op je bestemming te komen. Nou, een beetje een lange introductie... ...over uh, wegvinden. Uh, uh, nou, vakantie. Ik weet niet wie er van jullie op vakantie gaat. Wij hopen over twee weken weg te gaan naar Portugal. En uh, ik heb nu al een routebeschrijving klaar liggen. En uh, ik neem natuurlijk mijn mobieltje mee. Scijig. Dan kan ik offline ook alles kijken. En dan uh, kom ik keurig uh, waar ik wezen wil. Nou, en uh, dan gaan we daar zo heen. Maar... Een camping waar ik heen wil. Maar die weet ik ook allemaal nog niet precies. En uh, wat de toegangsweg zal zijn, zullen we het zien. Spannend. Nu gaan we een stukje lezen uit de Bijbel. Waar Jezus zegt, ik ben de weg. En wat bedoelt Jezus daarmee? Daarvoor ga ik eerst even kijken met jullie in uh, hoofdstuk 13 van Johannes. Johannes hoofdstuk 13 vers 33... dat is bladzijde 1693... in de Bijbel ligt als het goed is onder de bank... bladzijde 1693... en er staat in... Johannes 13... vers 33... Zegt Jezus tegen zijn leerlingen, lieve kinderen, nog een korte tijd ben ik bij u. U zult mij zoeken en zoals ik gezegd heb tegen de joden, zo zeg ik het ook nu tegen u, waar ik heen ga, kunt u niet komen. Schrik bij de leerlingen van Jezus. Jarenlang trekken ze met Jezus op, gaan ze met hem mee overal naartoe. En daar zegt Jezus, ik ga ergens heen en jullie kunnen er niet komen. Soms zei Jezus, ik wil even alleen zijn om te bidden. Maar dan wisten ze, dan komt hij weer terug. Maar nu, ik ga ergens heen en daar kun je niet komen. Ik snap dat ze daarvan schrikken. Nou en Petrus, die gaat daarop door. En vers 37 lees je dan. Petrus zei tegen hem, Heere, waarom kan ik u nu niet volgen? Mijn leven zal ik voor u geven. Jezus antwoordde hem, Zult u uw leven voor mij geven? Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, De haan zal niet kraaien, Voordat u mij driemaal verlogend zult hebben. Mooi. Dus, straks gaat het over die weg. Dat staat in de omgeving van Jezus, gaat straks lijden en sterven. En nu snappen we waarom Jezus zegt, waar ik ben, daar kun je niet komen. Want dat stukje weg wat Jezus nu gaat, is de weg naar het kruis toe. En... Um, dat is een verschrikkelijk stukje weg wat Jezus moet gaan. En Jezus zegt, ik zal die alleen gaan. En het ergste stukje van die weg is de verlatenheid van God. Dat God er niet meer voor Jezus is. Wij zeggen wel, nou zeg het was zo heet, het leek de hel wel ofzo. Of het was een hels kabaal. Nooit meer zeggen. Je weet niet meer over je praat. Dit is de hel die Jezus inging. Verlaten van God. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat hoeft geen mens hier op aarde te roepen. Geen mens, wat God zal horen. Maar Jezus wel. Dat is de weg. En Jezus zegt, die weg ga ik en die hoef jij niet te gaan. Die kun jij niet gaan. Je kunt het niet eens. Je komt er niet doorheen. Je redt het niet. Daarom. Ik ga naar een plaats. En daar kun jij niet komen. Ze snappen er natuurlijk niks van. Maar wat is dat ontzettend mooi. Dat, dat Jezus dat heeft gedaan. Dat hij dat hier zegt. Ik ga alleen dat stukje weg. En zo. Zal ik gelasterd worden, uitgelachen aan het kruis hangen? En ga ik die verschrikkelijke dood in. Maar hij staat op. En hij gaat naar zijn vader in de hemel. Het was geen doodlopende weg van Jezus. Nou, dat is uh, waar het in dit stukje over gaat. Jezus die uh, zegt dat hij ergens Ik ga nu het stukje lezen. Johannes uh, 14, vers 1 tot en met 7. Uh, ik, Ja, 1 tot en met 7. Laat uw hart niet in beroering raken. Uh, het zat in het Grieks iets van verward, Dat je onrustig wordt. U gelooft in God. Geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen hem: Heer, wij weten niet waar u heen gaat. En hoe kunnen we dan de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u Hem. En hebt u hem gezien? Ik ben de weg, staat er. De waarheid en het leven in vers 6. In het Grieks hoef je het woordje de en het nooit te gebruiken. Dat zit al in weg en waarheid, opgesloten. Weet je wat er zo bijzonder is? Dat hier het er wel extra bij staat... Dus eigenlijk zou ik het kunnen vertalen met dat Jezus zegt, ik ben de, de weg. Ik ben de, de waarheid. Ik ben het, het leven. Zodat we duidelijk weten dat hij het helemaal is. Kijk, hier heb je zo'n groen dingetje. Ik was eens dus een keer in een verzorgingshuis in Groningen, om ook een preek te houden. En daar hadden ze drie van die lampjes naast elkaar. Daar een, daar een en daar een. En er stond op uit. Dus bij nood kun je daaruit. Alleen de middelste lampje, daaronder was het dicht gemetseld. Vroeger had er een deur gezeten blijkbaar. En die hadden ze dicht gemaakt. Stel je voor als je in blinde paniek zegt, oh uit, uit. En je loopt zo, Bam. Tegen de muur. <lacht> je moet er niet aan denken. De staat eruit. Maar het is helemaal geen uit. Je bent knock-out. <lacht> Als je tegen die muur klapt. Dat is nog eens aan de orde. Helemaal verkeerd, je komt niet goed uit. En ook vandaag is het zo dat heel veel mensen zeggen: hier moet je zijn. Uh, het leven van de westerse mens van vandaag, zoals gisteren een mooi stukje in het parool. Ik had het lekker uit moeten knippen, ik probeer het uit mijn hoofd toch te zeggen. Dat zegt, met thuis moet het perfect gaan, met mijn kinderen moet het perfect gaan, ik moet in mijn buurt moet ik het perfect doen, op mijn werk moet ik shinen en, en, en, en, en daar overal. En, en het feestje moet hartstikke goed zijn, een zus moet goed zijn en... Dat ik op Facebook en zeg, oh wat goed, wat geweldig, kijk ik heb dat gedaan, ik heb dat gedaan. Als je Facebook kijkt, is het alleen maar wauw, wauw, great. En het is een doodlopende weg. Als je zo je hele leven invult. Als dat je levensrichting is. We houden elkaar voor de gek. Echt compleet voor de gek. Je maakt elkaar gek. En het is nep. Het is fake. Je hebt er helemaal, helemaal niets aan. En je hebt zoveel wegen. Ellie en Rickert hebben een hele lange zoektocht gehad. Ellie Zuidenveld en Rick- Ellie... Nee, Ellie en Rickert, weet je niet meer. Niemand. Ellie niemand Rickert Zuidenveld, ja. Hele zoektocht gehad over geloven. En die zaten dan bij het boeddhisme en dan zaten ze uh, bij... Uh, uh, new age spul en overal en toen dacht ze, nou heb ik het, nou heb ik het en ze gingen een poosje op dat pad, op die weg en nou knalde weer tegen de muur aan, pats dit is het ook niet, het leek leuk, maar het was het niet tot ze Jezus ontdekte. en daar hebben ze een liedje toe van gemaakt en hij is het helemaal. En ze zijn nooit meer tegen de muur gelopen. Jezus was de, de weg. De, de waarheid. Het, het leven. En eigenlijk zou je dat ook kunnen vertalen met: Jezus is de ware, de echte weg. Jezus is de levende, de levende weg. Echt. Dat is de enige die niet naar de dood gaat, maar naar het leven. Zo fantastisch groot. Dan is het leven, het leven met hem, wat geweldig. Weet je wat het woord Jezus vertelde ik net, die is daar doodgegaan in het kruis en hij stond op. En weet je wat nou het geval is? Als je gelooft in Jezus, zegt de Bijbel, dan ben je met Jezus opgestaan in een nieuw leven. En daarom zei Jezus, Petrus en mijn lieve kinderen allemaal, Jullie kunnen dat niet doen, dat stukje. Dat kan ik alleen. Dat verschrikkelijke stuk, de verlatenheid van God. Dat stuk moet... Daarvoor heb ik een detour genomen. Ik was in de hemel. En toen kwam ik naar die verschrikkelijke aarde. Die mij niet wilde ontvangen. Niemand. Er kwamen een paar mensen uit het buitenland vandaan. Vooruit. En er stel herders. That's it. Maar die zagen ook niet precies wat het was op de duur. En... Notabene, ik ben die weg gegaan van lijden en van dood. Dat stuk heb ik alleen gedaan. En wie gelooft, is met hem opgestaan. Sterker, wie met gelooft in hem, is met hem naar de hemel gegaan. Het ook in de Bijbel. Als je gelooft, ben je een burger van het koninkrijk in de hemel. Dus als je een kaartje naar mij wil sturen, dan moet je hem naar het boven sturen. Ja, tijdelijk ben ik hier nog. Oké. Okay. Oké, okay, ik sta in de gemeente Amsterdam ingeschreven. Oké, okay. temporarily. Eventjes maar. Maar mijn echte plek is daar bij hem. Toen ik net in gom was, toen preekte ik weer het stukje, want dat was mij gevraagd. En toen uh, waren we begonnen met, uh, uh, of even lieden die we toen zongen, was 10.000 redenen tot dankbaarheid. En toen moest ik even denken, een paar jaar terug is mijn moeder overleden. En toen hebben we dat stukje, dat lied gezongen toen mijn moeder. Uit de kerk, toen we haar als familie, als kinderen, uit de kerk reden. En de tranen biggelden over onze wangen. Maar we zongen het tegelijkertijd. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Ze moest dat verschrikkelijke, donkere stukje niet door, want dat had Jezus gedaan. Nou ja, dat zeg je ook. Met andere woorden, wij moeten dat stukje door de dood wel heen gaan, maar het is een getransformeerd traject voor wie gelooft. De dood krijgt je niet meer te pakken. Als een gelovige sterft, dan zak je om het wat een beetje, zo te zeggen, in de dood weg. En meteen is daar de hand van Jezus, ja hier, de poort gaat open. Je was van me, je blijft van me. Kom in de heerlijkheid van water. Ik heb dat rotstuk gedaan. Ik heb dat stuk gedaan dat God er niet was voor mij zodat ik altijd bij je kan zijn. En daarom heerlijk. Hij heeft het voor ons getransformeerd. Hij is de ware weg, de echte weg. En hij is de levende weg. Het is helemaal goed voor de volle 100%. Dat is God, de Heer onze God. Over twee weken hoop ik op vakantie te gaan. Ik hoop onderweg te zijn, over twee weken zelfs. Dan zit ik in de auto, zit ik nu al twintig minuten. Of langer ben ik al weg. Mijn leven en gezondheid. Lekker, hè? Ik heb er al zin in. Lekker naar Portugal. En um, dan heb ik... Um, um, me, ik heb wat uitgeprint al, de route. En uh, ik heb Scijic op mijn telefoon zitten voor de route. Dan kan ik offline, kan ik dat bekijken. En dan, uh, nou, dan kom ik er wel goed. Alleen, ja, ik wil niet online, want dat kost me veel te veel geld. Want dan moet je onderweg data hebben in het buitenland. Dus dat doe ik niet. Dus als ik wifi heb, dan kan ik even gaan kijken. Nou is er nog wat onvertogens onderweg. En dan weet ik het van tevoren. En anders heb ik pech gehad. Er is een ongeluk gebeurd. Er is een file. Jammer dan. Dan zit ik in de file. En... Maar dan kom ik er wel. Dan kom ik er wel. In ons leven van elke dag... komen we ook van alles tegen. dingen. Als je gelooft in de Heer Jezus Christus... en Hij is jouw weg... De weg van hier naar de Vader in de hemel. Dan, dan heb je je routeplanner zeg maar in je hand. Maar dan ineens een brok op de weg in je leven. Door je eigen stomme schuld. Of wat iemand anders gedaan heeft. Onvoorziene omstandigheden. We zitten hier nog in een onvolmaakt stukje weg. Als we hebben te gaan. En dan kun je het ineens niet meer zien. En dat is nu het geweldige. Dat Jezus in dit stuk ook belooft, de Heilige Geest. En die is always online, free. Als wij op de maan zitten, dan kan Hij je bereiken. En dat is het fantastische wat Jezus zegt. Ik zal even de stukjes lezen uit de Bijbel waar het uh, erover gaat, in het uh, stuk van Johannes, um, uh, hoofdstuk 14, vers 18. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik ga al weg. Eerst dat stukje, dat hele donkere stuk. En dan naar mijn vader in de hemel. Maar ik zal je niet alleen laten. Ik zal niet als wezen achterlaten. Uh, vers 26. De trooster, de heilige geest, die de vader zenden zal in mijn naam. Die zal u in alles onderwijzen. En u in herinnering brengen. Alles wat ik u gezegd heb. En dan eindigt dat uh, in... Uh, Hoofdstuk 17, vers 7. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Het is goed voor jullie dat ik wegga. Ja, even om dat te snappen. voor dat ik Jezus zou zijn, zou ik zeggen, nou, ik ben op dit moment alleen eventjes in de bron beschikbaar. Of in uh, ja, de bron heet het gebouw natuurlijk hè, verwarmd in oase. Ik ben niet hier beschikbaar voor jullie. Maar uh, mijn vrouw in nieuwsloten. Nee, sorry, dat kan nou niet zijn. Want ik ben nu hier. En uh, de maan forget it. Nee. En, en daarom zegt Jezus, het is goed dat ik wegga, want ik stuur de Heilige Geest, en die kan dan overal zijn. Of je op de maan zit, of hier in de kerk, of in de sloot, of wherever. Always online. Always free. Show me nog toe. K kijk nou zond met Ellie en Rickert. Naar alle vormen van geloof die er zijn, geloof van onze westerse wereld, in prestatie en je moet het maken en je kunt het, in alle mogelijke religies. Waar vinden we iets waarvan iemand zegt, ik heb alles voor jou gedaan. Je hoeft niets mee te brengen, maar slechts je eigen leven. Nee. Ja, maar u weet niet half wie ik ben. Ha, dat weet ik wel, zegt hij. Je zal zeggen: ja, maar ik ben hier niet betrouwbaar en daar niet. En, ja, joh. Ik heb nog een stel van die kostgangers. Die doet nog veel erger trouwens. Verschrikkelijk. Over al die mensen is het goed. Ik ben de de weg. Helemaal. En ik bied het iedereen aan. Iedereen. Echt. Omdat ik dat stukje weg ben gegaan. Het is ook voor jou. Want ik hou van jou. Toen ik naar die aarde kwam, had ik jouw beeld voor ogen. Wil je dat eens even voorstellen? Toen Jezus geminacht werd, jij vuile leugenaar, toen zag Jezus jou, toen zag Jezus u. En toen Jezus geslagen werd, toen zag Jezus jou. Ik heb je lief, ik hou van je. Laten ze maar slaan, laat ik maar door God verlaten zijn. Als jij maar niet door God verlaten bent, als jij maar met mij zal zijn... Wat het goed is, alsjeblieft. Ik wil je altijd bij me hebben. Nou, hoofdstuk 13, 14, 15, 16, 17 van Johannes. Laat het dat maar zien. God is altijd bij. Mits je gelooft. Vers 1, wat we net gelezen van Johannes 14. Geloof in God. Gij gelooft in God. Geloof ook in mij. Nou, nog een keer. Ik hou van je, zegt God. Ik heb alles voor je overgehaald. En waar vind je iemand die dat gedaan heeft? Nergens hè? Free, free. Kom. Leg je hand er eens op. Pak, pak, pak het aan. Hier. Doe maar. Nee, het is ook voor jou. Ik pak het aan. dat is geloof. Weet niet. Snap ik dan alles? Nee, dat is helemaal niet interessant. Het gaat om, ja, ik kan hem vertrouwen, ik kan hem vertrouwen, ik kan hem vertrouwen omdat hij de, de weg is die zijn leven voor mij heeft gegeven, die alles voor me over gehad heeft. Dat is geen sprookje, dat is echt, dat is zo echt. Als er één het meent, is Jezus het. Nou, dan kan ik niet anders zeggen. Ik pak die hand vast. Dank u, Jezus, dat u voor mij bent gekomen. Dat u mij voor ogen had. Dat u voor mij uw leven hebt gegeven. En dat ik nu mag geloven dat ik met u ben opgestaan uit de dood in een nieuw leven. Dat ik met u zit in uw hemelse heerlijkheid. En dat maakt het leven hier een stuk anders. Oh ja, hier nog wegopbrekingen zat. Zeker weten. Lastige trajecten. Soms dat je dat ik weet echt niet meer welke kant ik op moet. Maar hij blijft zeggen, vertrouw op mij. Vrijdag had ik, ben ik bij een bruiloft geweest van twee mensen. Die ik allebei ken. In hele andere situaties. Die mensen kenden elkaar helemaal niet. En uh, allebei in de 60 jaar. En allebei hun partner verloren. Die ze al heel lang kenden. Allebei door kanker. En de ene was voorzitter van een commissie waar ik in zat. En uh, dan maak je de rouwdienst mee. Je ziet het intense verdriet wat er allemaal is. En toen heeft hij daarna nog heel veel dingen meegemaakt. En hij, hij zei steeds, wil je voor me blijven bidden? Want ik, ik weet het soms niet meer. Mijn vertrouwen is op God, maar het lukt me gewoon. Ik bid je voor me, alsjeblieft. En mensen bleven trouw voor hem bidden en hem vasthouden. Hij is in doodsnood letterlijk geweest van een rare klap die hij gemaakt heeft. God is hem nabij geweest. En die andere vrouw ook. Zo van ja, als nou we leven voorbij eigenlijk. Zo, je geniet zo samen en dan heb je niks meer. En ze gingen samen naar een studiereis. Met een studiereis naar Israël. En daar ontmoeten ze elkaar. En uh, ja, toen ik hoorde van die en die heeft een vriend. En toen zat ik altijd: te je voor het zou zijn? Dat... En rumpel, het was nog waar ook. <laughs> de emotiv en allemaal andere naals meer. Zo lijkt dat elkaar. En, en, maar daar in, in, in Jeruzalem komen ze elkaar tegen. En gisteren was de bruiloft. En soms grote letter op het programma. Hoop je zag de stralende gezichten met wederzijdse families ook van hun vorige partner er helemaal bij. Het was dus één feest met elkaar dat God toch weer een weg verder gaat. Maar het was een donker stuk voor die twee hoor. Als je toen vraagt dat zie je het zitten. Nee blijf voor me bidden. Ik weet het ook niet. Maar ah, dat was heel mooi om dit ook mee te mogen maken. En hoe het ook is. Straks als we blijven geloven, ik hou u nu vast ik snap het niet, ik weet het niet meer, ik hou haar nu vast houdt u me vast God, ja zegt hij, niemand zal uit mijn hand vallen, echt, jij ook oké okay. en als ik dan door die donkere doodsvier ben gegaan, die Jezus voor mij geheiligd heeft, waar ik niet meer bang voor hoef te zijn, dan staat hij daar kom erin dat is een zwaar stuk hè ja fijn dat je er bent je kamer staat klaar. Wat ben ik blij. En hier nergens meer last van. Zullen we het maar doen. Die weg gaan. Met hem. Vol vertrouwen. De de weg. De de waarheid. Het het leven. De echte weg. Het echte leven. Alleen bij hem. Zo samen. danken en bidden. Heer onze God, hier zijn we dan. Mensen van de weg, zoals de gelovigen in handelingen ook verschillende keren worden genoemd. Zo stonden ze bekend, de weg. Ze hadden de weg gevonden. U hebt hen thuisgebracht. U zult ons ook thuisbrengen. En ondertussen mogen we al weten dat u nooit ons in de steek had. Nooit! Dat u er altijd bent. Dat we kind van u zijn. Door het geloof. Wat is dat heerlijk. Misschien geloven we nog niet. Dat vinden we best lastig. Maar ik wil het zeggen. In de God, ik wil geloven. Dat u me helpt. Dat u geeft dat ik uw uitgestoken hand aanpak. Dan zal ik het ontvangen. Wie zoekt zal zingen die klopt, voor hem zal open worden. Ik zoek u en geef dat we zo met u verder mogen gaan. We prijzen uw grote naam. U bent groot en u bent goed. Amen.